Amen. Mm -hmm. Te Ik stond de tijd vooral het verdringen van de traumatische ervaring van het geweld uit de Tweede Wereldoorlog naar voren willen halen. Het kan volgens haar, zoals ze in de lezing, die waarheid is die mensen niet zo niet de taak van de schrijver zijn om het leed te logenen, zijn sporen uit te wissen, maar om het leed eerst erkennen en openbaren, zodat wij weer kunnen zien. Het gedicht middag, dat zij precies zeven jaar, dus 1953 1952, na het afloop van de Tweede Wereldoorlog geschreven heeft, beschrijft de situatie in Wenen, waar zeven jaar later in een totenhuis de beulen van gisteren de gouden bekers uitdrinken. Uh, en waar een onthoofde engel die de Duitse geschiedenis symboliseert. Niet tot herinnering, tot het verwerken van de gewelddadige ervaring, maar tot het graven van een graf voor de haat oproept. Met als gevolg dat de pijnvolle ervaring niet verwerkt wordt, maar als een ondraaglijke last op onze schouders blijft liggen en het onzichtbare Ubers land gaat, Zolang we de gruwelijke ervaringen van het verleden de rug toekeren en niet willen weten hoe en waar en waarom de vernietiging heeft plaatsgevonden, zal er volgens haar geen hoop op een andere toekomst, een andere toestand mogelijk zijn. Dat is wat zij in het gedicht Fruye Nietaak naar vooruit willen brengen. Früher Mittag. Still grünt die Linde im eröffneten Sommer. Weit aus den Städten gerückt fliegt der matt glänzende Tag nun. Schon ist Mittag, schon regt sich im Brunnen der Strahl, schon hebt sich unter den Scherben des Märchenvogels geschwungener Flügel und die vom Steinwurf entstellte Hand sinkt ins erwachende Korn. Wo Deutschlands Himmel die Erde schwärzt, sucht zu einem der Engel ein Grab für den Hass und reicht dir die Schüsseln des Herzens. Eine Handvoll Schmerz verliert sich über den Hügel. Sieben Jahre später fällt es dir wieder ein, am Brunnen vor dem Tore, blick nicht zu tief hinein, die Augen gehen dir über. Sieben Jahre später in einem toten Haus Trinken die Henker von gestern den goldenen Becher aus, die Augen täten wir sinken. Schon ist Mittag, in der Asche krümmt sich das Eisen, auf dem Dorn ist die Fahne gehisst und auf dem Felsen uralten Baums bleibt fortan der Adler geschmiedet. Nur die Hoffnung kauert Blindet im Licht. Löse ihr die Fessel, führe sie die Halde herab, lege die Hand auf das Aug, dass sie kein Schatten versenkt. Wo Deutschlands Erde den Himmel schwärzt, sucht die Wolke nach Worten und füllt den Krater mit Schweigen, wie sie der sonne im schütteren Regen vernimmt. Das unsägliche geht, leise gesagt, übers Land. Schon ist Mittag. Jürgen Bach Bachmann hat als 12-jährige Frau die Machtsovernahme von Österreich durch Hitler selbst mitgebracht. Und sie hat das als ein bijzonder traumatische ervaring gevoeld. Zelf zegt ze in een interview met Gerda Bödefeld: "Es hat einen bestimmten Moment gegeben, der hat meine Kindheit zertrümmert, der Einmarsch von Hitler's Truppen in Klagenfurt. Es war etwas so Entsetzliches, dass mit diesem Tag mijn herinnering anfängt. door een zo vroeg schmerz." Wenn ich ihn in dieser Stärke vielleicht später überhaupt nie mehr hatte. Natürlich habe ich das alles nicht verstanden in dem Sinn, in dem es ein Erwachsener verstehen würde. Aber diese ungeheure Brutalität, die spürbar war, dieses Brüllen, Singen und Marschieren, das Aufkommen meiner ersten Todesangst. Ein ganzes Heer kam da in unsere Stiele Kenten. Over deze ervaring van de, het geweld van de naties in de Tweede Wereldoorlog heeft ze in de Binnenkust toen de, de tijd willen dichten. Niet alleen over de tijd van de Tweede Wereldoorlog zelf maar ook van de zogenaamde Koude Oorlog, die daarna plaats had. Die naoorlogse tijd in, maakte Inubal Bachman zelf mee in Wenen, waar ze vanaf 1945 filosofie studeerde. Daar ontmoeten ze ook andere schrijvers, Oostenrijkse schrijvers zoals Ilse Eichinger en de leden van de schrijversclub groepen 47. Door Hans Werner Richter wordt zij uitgenodigd om voor deze groep gedichten voor te lezen. Zelf stelt ze hem dan voor om ook Paul Salam daartoe uit te nodigen. Paul Celan dat zij eind jaren 40 in Wenen ontmoet en zie je door zijn gedichten getroffen. Kurt Bartsch die een biografie over... Bachmann geschreven heeft, zegt daarover. Richter is spontan van de Lyrik Bachmann fasziniert en lädt op ihre bitte in een weiteren dichter aan. In de woorden van Bachmann, een vriend uit Parijs, die zij zeer aan, onbekend wie ze selbst. schrijven zeer goede gedichten bessere als hij zelfs. Zijn naam is Paul Salam. Door meerdere critici is er al gewezen op de overeenkomst tussen de poëzie van Paul Celan en Ingeborg Bachman. Met name ook het gedicht Frueur Mittag is vaak vergeleken met het gedicht dat Paul Celan geschreven heeft over de ervaring van de Tweede Wereldoorlog, genaamd Todesfuge inderdaad kandidaat doet zinnen uit het, het gedicht denken aan het gedicht frühe mittag. Zoals bijvoorbeeld de zin: De Tod is een Meister uit Deutschland. Seine Auge is blauw. Er hett zijn ruden op en schenkt ons een Grab in de lucht. Paul Salam en Ingeborg Bachmann. Zullen beide hun gedichten voorlezen, voordragen aan de leden van de groep 47, waar onder andere ook in de Aij en Heinrich Beul betrokken zijn? In 1953 kreeg Bachman zelfs de prijs, de literaire prijs van deze groep, voor enkele gedichten uit haar eerste gepubliceerde dichtbundel, Dikke Stoende de Zeit. In dit gedicht komen er zelf thema's naar voren als in vrije middag. De gestoende tijd, in het Nederlands wellicht te vertalen met de uitgestelde tijd, wordt zichtbaar aan de horizon. De tijd van oorlog, die schijnbaar voorbij is in het naoorlogswenen, is alleen maar schijnbaar voorbij. Hij is uitgesteld. In feite heeft de oorlog in 1945 geen einde genomen. Het uitgestelde karakter van de tijd wordt onder andere in de zin Es komen hertere taken naar voren. De oorlog is niet afgelopen. De koude oorlog is wellicht nog erger. Met de polarisering van de wereldmachten en de kapitalistische concurrentiemaatschappij. In deze tijd heeft men laten zien dat men de mogelijkheid om een nieuw politiek of maatschappelijk begin na de bevrijding van de naties ondernut voorbij heeft laten gaan. In de tijd het gedicht komt echter ook een ander element naar voren, wat in het vroege Mitaak nog niet aanwezig was. We zien hier voor het eerst een utopisch element naar voren komen. Of een utopisch element, beter hier nog een poging om richting uit het geweld te vinden. met de zinnen schnoer dan een schoen wierf die fisch meer en jaakt die honden terug wordt aangegeven dat men niet men zich niet zomaar neer moet leggen naar wat er gebeurd is maar wordt er wellicht een oproep tot weerstand waakzaamheid Stelt. Of, zoals Kurt Bart het wederom zegt, die erreichte toestand, bereikte toestand van naoorlogse Europa, zal niet onwidersproken hingenomen werden. Het gedicht roept op om weg te gaan, om verder te gaan. Dit element zal in de later poëzie van Bachman. En ook in Hebrose steeds sterker naar voren komen. Die gestundete Zeit. Es kommen härtere Tage. Die auf Widerruf gestundete Zeit wird sichtbar am Horizont. Bald musst du den Schuh schnuren und die Hunde zurückjagen in die Marschhöfe, denn die Eingeweide der Fische sind kalt geworden im Wind. Ärmlich brennt das Licht der Lupinen, dein Blick spurt im Nebel, die auf Widerruf gestundete Zeit wird sichtbar am Horizont. Drüben versinkt dir die Geliebte im Sand, er steigt um ihr wehendes Haar, er fällt ihr ins Wort, er befiehlt ihr zu schweigen, er findet sie sterblich und willigt im Abschied nach jeder Umarmung. Sieh dich nicht um, schnur deinen Schuh, Jagt die honden terug, werf die vissen in het meer, lus die lubinen. Er komen härtere dagen. In 1953 verlaat Ingold Bachman Wenen, op uitnodiging van Hans werner henzen een componist, om in Italië te komen wonen. Ze verblijft afwisselend op Ischia, in Nap in Napels en Rome. Daar ontstaan in de jaren 54-55 de Lieden van Anne Insel en de Lieden over de Vlucht, die tezamen met nog enkele andere gedichten in 56 publiceerd zullen worden in de bundel Anne Goeufung des Kroos en Beren. Of Inmorg Bachmans plotseling vertrek uit Wenen zelf ook een vlucht is geweest, vraagt en geeft ze op het volgende antwoord. Maar ze hebben ganz recht. wenn die is een wilde abreise, ze dit een wilde abreise nemen. Maar trotzdem glaube geloof ik niet dat ik gevloeid bin. Maar ik heb mogelijk distanz distans gewonnen. Ze zijn uit weinige vlucht. maar heeft wat meer afstand tot de politieke. Situatie in Wenen gevonden. Dit is ook duidelijk merkbaar in die tweede bundel aan de rol van dit grootste Beren, waarin het lyrisch ik meer zaken van ja, persoonlijke aard, als je dat zo mag noemen, als liefde, verleden, herinneringen naar voren komen. klank van de gedichten anders zeker in het gedicht aan die zonne wat bijna als een tegenhanger van alle ellende uit de vorige bundel gezien kan worden komt een ja veel positiever beeld naar voren en meer contemplatieve beschouwing op het leven, dan de meer politiekere en tot uh, weerstand en waakzaamheid oproepen, de gedichten van de vorige bundel. Niets schöneres onder de zonne als onder de zonne te zijn, is een regel uit het gedicht aan die zonne. En toch luidt de laatste regel van dit gedicht dat ze voor de zon een klaaglied zal zingen over het onvermijdelijke verlies van haar ogen. Blind geworden en doof geworden door het geweld van de maatschappij alleen als we dat geweld, die vernietiging, dat doof worden en blind worden, proberen te achterhalen, proberen bloot te leggen, pas, zoals hij zelf zegt, in het licht van jene geheime schmerz, kunnen we weer voor een nieuwe ervaring ontvankelijk worden. Kunnen we de leere zien? Kunnen we de sonne zien? An die Sonne. Schöner als der beachtliche Mond und sein gearmtes Licht, Schöner als die Sterne, die berühmten Orden der Nacht, Viel schöner als der feurige Auftritt eines Kometen Und zu weit schöneren Berufen als jedes andere Gestirn, Weil dein und mein Leben jeden Tag an mir hängt, ist die Sonne. Schöne Sonne, die aufgeht, ihr Werk nicht vergessen hat und beendet, am schönsten im Sommer, wenn ein Tag an den Küsten verdampft und ohne Kraft gespiegelt die Segel über dein Aufziehen, bis du müde wirst und das Letzte verkürzt. Ohne die Sonne nimmt auch die Kunst wieder den Schleier, du erscheinst mir nicht mehr und die See und der Sand von Schatten gepeitscht fliegen unter mein Lied. Schönes Licht, das uns warm hält, bewahrt und wunderbar sorgt, dass ich wiedersehe und dass ich dich wiedersehe. Nichts Schöneres, als unter der Sonne zu sein. Nichts Schöneres, als den Stab im Wasser zu sehen und den Vogel oben, der seinen Flug überlegt und unten die Fische im Schwarm. Gefärbt, geformt, in die Welt gekommen mit einer Sendung von Licht. Und den Umkreis zu sehen, das Gebiet eines Felds, das Tausendecken meines Lands, Und das Kleid, das du angetan hast, und dein Kleid, glockig und blau. Schönes Blau, in dem die Pfauen spazieren und sich verneigen. Blau der Fernen, der Zungen des Glücks mit den Wetter für mein Gefühl. Blauer Zufall am Horizont. Und meine begeisterten Augen weiten sich wieder und blinken und brennen sich wund. Schöne Sonne der vom Staub noch die größte Bewunderung gebührt. dann werde ich nicht wegen dem Mond und den Sternen und nicht, weil die Nacht mit Kometen prahlt und in mir einen Namen sucht, sondern damit Wegen und bald endlos und will nicht sonst Klage führen über den unabwendbaren Verlust meiner Augen. ook in het gedicht mijn Liebe wordt een lofzang op de liefde gezongen. Terwijl het tegelijkertijd ook een klaaglied is. Omdat hier verwoord wordt hoe de liefde niet samen kan gaan met de rationele vermogens van de mens. Of liever gezegd, hoe het denken, de ratio, een liefdesvermogen uitsluit. In dit gedicht, waarin de ik-figuur zich vertwijfeld afvraagt waarom ze in de korte tijd dat ze leeft alleen met gedachten zou moeten bezighouden en niets van de liefde zou leren kennen, of het verplicht is dat iemand moet denken dan niet vermist wordt, wordt de ratio als een salamander, als een koudbloedig dier, uitgebeeld. Een salamander die door niets geraakt kan worden, die door elk vuur kan gaan zonder dat het hem zou beschadigen, zonder dat het hem zou verwonden. Terwijl de liefde, Juist aan zoveel gevaren en verwondingen blootstaat. Over deze tweestrijd tussen denken en liefhebben gaat dit gedicht. Een thema dat vooral ook later in de romanscyclus Todesarten en vooral ook in de, de eerste deel daarvan, de roman Marina, sterk naar voren zal komen. Kühe Liebe Dein Hut lüftet sich leis, grüßt, schwebt im Wind Dein unbedeckter Kopf hat's Wolken angetan Dein Herz hat anderswo zu tun Dein Mund verleibt sich neue Sprachen ein Das Zittergras im Land nimmt überhand Sternblumen bläst der Sommer an und aus Von Flocken blind erhebst du dein Gesicht Du lachst und weinst und gehst an dir zugrund, was soll dir noch geschehen? Erklär mir, Liebe. Der Pfau in feierlichen Steinen schlägt sein Rad. die Taube stellt den Federkragen hoch, vom Gurren überfüllt dehnt sich die Luft, der Entrich schreibt, Vom wilden Honig klingt das ganze Land, auch im gesetzten Park hat jedes Beet ein golden Staub umsäumt. Der Fisch errötet, überholt den Schwang, und stürzt durch Grotten ins Korallenbett. Zur Silbersandmusik tanzt scheu der Skorpion, der Käfer riecht die Herrlichste von weit. Hätte ich nur seinen Sinn, ich fühlte auch das Vögel unter ihrem Panzer schimmen und nenne den Weg zum fernen Erdbeerstrauch. Erklär mir, Liebe. Wasser weiß zu reden, die Welle nimmt die Welle an der Hand, im Weinberg schwimmt die Traube, springt und fällt. So artlos drückt die Schnecke aus dem Haus. Ein Stein weiß einen anderen zu erweichen. Erklär mir, Liebe, was ich nicht erklären kann. Sollte ich die kurze, schauerliche Zeit nur mit Gedankenumgang haben und allein nichts Liebes kennen und nichts Liebes tun, muss einer denken, wird er nicht vermisst. Du sagst, het zingt een ander geist op in, erklärt mir nichts. Ik zie den Salamander door jedes Feuer gehen. Kein schouwer jagt ihn en er schmerzt ihn nichts. Ook de laatste, de allerlaatste regels van deze bundel, die Anne-Rofa misgroot in Bern, had overigens de laatste gepubliceerde poëziebundel tijdens haar leven. Was heeft de liefde weer als onderwerp. Alleen hier wordt gezegd dat de liefde een triomf heeft, maar dat wij zelf daar niet kunnen delen. Die liefde had een triomf, en de dood had een. Die tijd en die tijd daarna. We hebben geen. We zinken ons van gesternen, afplant en zwijgen. Doch dat lied, U bunt danach, wird ons übersteigen. Het gedicht, het lied, zal ons kunnen overstijgen. En het is misschien opmerkelijk, om met deze ode aan het gedicht, aan de poëzie, wanneer deze bundel eindigt, dat juist op dit moment Bachman zelf de pen heeft neergelegd. In ieder geval, om niet langer poëzie te schrijven. Op het hoogtepunt van roem. dat lovende recensies in de kranten gehad, Spiegel had een groot interview met haar gemaakt. De ene prijs naar de andere kreeg ze voor de bundels. En op dat moment houdt ze op met poëzie schrijven. In 1955 neemt Bachman een uitnodiging aan van Henry Kissinger om zo een zomercollege aan de Harvard Universiteit te volgen dit verblijf ontstaat het beroemde hoorspel De Goede God van Manhattan. Ook in, ook in dit hoorspel staat liefde wederom centraal. Ingolf Bachman heeft geprobeerd, zoals ze zelf zegt, een grensgeval van de liefde weer te geven in het hoorspel. Het gaat over. Twee mensen, Jan en Jennifer, die hun relatie op de eerste etage van een flatgebouw beginnen. En op het moment dat ze, de 56 zijn aangekomen en dreigen voorgoed in hun liefde op te gaan en de ma maatschappij te verlaten, worden ze door de Goede god van Manhattan, die de maatschappelijke orde symboliseert tot orde geroepen. En dit geschiet middels de persoon, en dit de mannelijke persoon, Jan, die zich ineens bedenkt dat hij weer eens wat anders moet gaan doen. Hij gaat naar beneden naar de bar, vraagt hoe laat het is en maakt plannen voor de toekomst. Op dat moment is het extatische karakter van de liefde verloren waarmee ook de liefde voorgoed verdwenen is. Jan conformeert zich weer aan de maatschappelijke orde door naar de tijd te vragen, door zich in de toekomst te verhouden en door weer aan de slag te willen gaan met andere zaken dan de liefde. Dit thema zich opnieuw willen verhouden met de tijd komt in de vele gedichten van Bachman ook naar voren en ook in een latere werk. het lijkt alsof de liefde een andere tijd heeft dan die van de maatschappelijke orde die we als een lineaire tijd als een duur, als een opeenstapeling van momenten zouden kunnen begrijpen een lineaire tijd waarin de productie van goederen ongestoord kan plaatsvinden. Terwijl de liefde juist gekarakteriseerd wordt door het ogenblik. De liefde, door haar extatische karakter, tast hiermee de grenzen van deze maatschappij aan, omdat ze zich aan de maatschappij wil onttrekken. Ze vraagt niet naar de tijd, is niet meer geïnteresseerd in die tijd, maar leeft. De liefde op het ogenblik dat de liefde er is. Deze is volgens Bachman, zoals het naar voren komt in vele van haar teksten, niet lang te leven. Want ook zij gelooft niet dat een uittreden uit deze maatschappij mogelijk is en dat we hoe dan ook zelfs de geliefde in de orde moeten blijven. En dat daarmee elke vorm van liefde voorbij zal gaan. In 1957 tot 1963 uh, woonde Bachman afwisselend in München, Zurich en Rome. Ze is opgehouden met poëzie schrijven en wijdt zich in eerste instantie aan het voorbereiden van een vijftal gastcolleges aan de Goethe Universiteit in Frankfurt. Later gepubliceerd onder titel Frankvoort de voorlezingen, waarin ze proble problemen over de hedendaagse poëzie naar voren brengt. Behalve aan de voorlezingen en aan nog wat enkele andere essays, werkt ze aan een verhalenbundel. die in 1961 onder de titel Das e Jaar wordt gepubliceerd. In het titelverhaal, Het e Jaar, wordt een crisis in het leven van een 30-jarige man verteld. die op. Meerdere, meerdere zaken lijkt op het leven van Ludwig Wittgenstein. Ewald Bachman ontdekte het werk van Wittgenstein toen ze, zoals ze zelf zei, door een bibliotheekaris meegenomen werd naar de kelders van Wenen. Wenen had vele kelders waarin door de naties alle entartete literatuur en filosofie van zich gestopt. Ontdekte daar zelf de tractatus, die eind in jaren 40, toen zij promoveerde uh, op een these over Heidegger, nog nauwelijks bekend was in Wenen. En heeft in feite het werk van Wittgenstein gebruikt, of vanuit het denk van Wittgenstein, om zoals ze zelf zegt, uh, tegen Heidegger te kunnen disserteren. In haar proefschrift over Heidegger de kritische afname de existentiaal filosofie Martin Heidegger's uh, bekritiseert zijn denken omdat de analyse van het menselijk bestaan die bij Heidegger in een filosofische reflectie gestalte krijgt volgens haar niet in de filosofie onder woorden gebracht kan worden maar alleen in de kunst zichtbaar gemaakt kan worden. Of zoals het zelf zegt die Grunderlebnisse, um die es in der Existenzialphilosophie geht, sind tatsächlich irgendwie im Menschen lebendig und drängen nach Aussage. Sie sind aber nicht rationalisierbar und Versuche hierzu werden immer zum Scheitern verurteilt. Das Bedürfnis nach Ausdruck dieser anderen Wirklichkeitsbereiches dat zich die fixering door een systematische existentiaal filosofie entzieht, komt jedoch die kunst met ihre veelfältige mogelijkheden in ongelijk hoger maas entgegen. Het gebied dat volgens haar en ook volgens Wittgenstein alleen aan de kunst of aan de religie is weggelegd en dat Heidegger heeft geprobeerd binnen te voeren in het filosofisch vertoog is het gebied dat zij het ontspreekbare, het onzegbare, of het mystische noemt. In feite gaat het hier over het metafysische, dat door Wittgenstein ook wel het mystische genoemd is. Haar kritiek op aardelijke poging om dus dat onzegbare... Om het filosofisch vertoog te krijgen, wijzen met behulp van Wittgenstein's laatste stelling uit het tractatus, waarvan man niet spreken kan, zal men zwijgen, af. Ingeborg Bachman ontdekte dat Wittgenstein die grens tussen de filosofie en de kunst, tussen het logisch zegbare en het onzegbare, heeft onderzocht en heeft probeerd te bepalen. Het waren voor haar niet de, zoals ze zegt, klerende negatieve zetten der logische spraakanalyse die haar in zijn werk aanspraken, maar vooral zijn verzwijfelde, zijn wan wanhopige benieuwing, om dat onafsprekelijke. In tegenstelling tot andere filosofen van de Wiener Krijs, logisch positivisten die door het werk van Wittgenstein geïnspireerd waren. ...erkent Wittgenstein het bestaan van het metafysische of het mystische, het mystieke. Dat wat boven de zintuigelijke ervaring uitgaat. Maar het is voor hem een zinloos onderwerp van wijsgerige uitspraken... ...omdat er binnen de logische regels van de taal... ...niets over het onzegbare te zeggen valt. Omdat het zich juist, daarom is het ook onzegbaar, aan de logica van de taalregels onttrekt... Maar, zoals hij zelf stelt, es gibt allerdings Unaussprechliches. dies zeigt zich. es is dat mystische. Hm? mystische. Het mystische, het onuitsprekelijke, is niet te verwoorden in een filosofisch systeem, omdat datgene wat zich alleen maar toont, wat zich zeigt, zich juist toont in de onmogelijkheid om iets te zeggen. Voor Ingeborg Bachman, en wellicht ook voor Wittgenstein, kan dit onuitsprekelijke zich wel tonen in de kunst, in de literatuur. Dat voor haar een duizendvage verstoos tegen die slechte sprachen is. En dat sprachliche zeugnis die äußerste daarstellingsmogelijkheid is onzaakbare. Voor Bachman is literatuur... Een manier om tegen de grenzen van de alledaagse taal aan te vechten. Het is een, zoals je het noemt, een voeren geopend rijk van onbepaalde mogelijkheden. Een gebied waarvan de grenzen nog niet vast liggen. En er kan van literatuur een veranderende werking uitgaan, omdat het juist die grensverleggende werking heeft. Ook dit is de gedachte die bij Wittgenstein vandaan komt. Er kan geen nieuwe wereld zijn zonder dat er een nieuwe taal is. Kan je een nieuwe wereld, een nieuwe spraken. Want de grenzen van mijn taal bepalen de grenzen van mijn wereld. Als de, literatuur probeert, of als de literatuur tegen deze grenzen aanvecht van de taal, kan ze daarmee ook tegen de grenzen van de wereld aanleggen, kan ze grensverleggend werken. Literatuur is volgens Bachman een wanhopig onderweg zijn naar een taal die nog nooit geregeerd heeft, maar die wel ons vermoeden regeert. Het is een voortdurend vertrek uit de heersende alledaagse taal, alledaagse taal die Bachman ook wel de gauners spraken oftewel de boeventaal genoemd heeft. In het 30e jaar wordt deze worsteling met de taal en met de grenzen van de taal, het zegbare en het onzegbare. Naar voren gebracht in de figuur van Wittgenstein, die na de publicatie van het tractatus en na die laatste zin, waarvan dan niet spreken kan, Zolman Zweigen, gedurende een langere tijd inderdaad gezwegen heeft. Waar het onderwijzer, tuinman en pas later met voorzichtig schreden terug op het filosofische gebied. De crisis die hij doormaakt, na publicatie van het Tractatus, na dat voor haar, uh, voor Bachman gruwelijke inzicht van de grens tussen het zichtbare en het onzichtbare, is het hoofdonderwerp van het verhaal. In 1966 woont Bachman ruim een jaar in Berlijn om vervolgens voorgoed naar Rome te vertrekken. Waar ze van 1966 tot aan haar dood in 1973 zal blijven. In Rome werkte gedurende die acht jaar aan de romanscyclus Totus Arten die misschien in het Nederland het beste kunnen vertalen met manieren, wijzen van sterven. In deze romancyclus, die oorspronkelijk uit drie delen zou bestaan, maar tijdens haar leven is alleen het eerste deel gepubliceerd. Het eerste deel dat Malina heet, en de twee andere delen de Frans de Valfranza, Franza. En Rikiem Vifani Kultman verschenen in fragmenten in haar verzamelde werk na haar dood. In alle drie de delen staat de vernietiging van het vrouwelijke hoofdpersonage centraal. Zo ook in Malina. De man Malina begint met wat aan een toneelstuk. Aandoende aanwijzingen waarin drie personen worden geïntroduceerd. De ik, Ivan en Malina. Ivan is de geliefde van de vrouwelijke ik. En Malina blijkt al gauw haar mannelijke alter ego. In deze roman zijn we getuigen van... Het geweld dat door een, een soort mannelijke drie-eenheid op de vrouwelijke ik-figuur wordt uitgeoefend. Het geweld dat niet alleen van haar geliefde Ivan komt, of van haar mannelijke alter ego Malina, maar vooral ook van, zoals het noemt, de derde man uit het tweede hoofdstuk van de roman. Die ze in eerste instantie haar vader noemt, maar die ze later als haar moordenaar herkent. Deze derde man voert meest gruwelijke geweldplegingen uit op zijn dochter. Steekt haar de ogen uit, sluit haar in gaskamers op, rukt haar de tong uit, bedelft haar onder sneeuwlawines. En... Iwan, haar geliefde, voert eenzelfde soort vernietiging uit, maar dan niet op lichamelijke wijze, maar meer op het ontkennen van de liefde voor haar. Het geweld, zoals het in Marim naar voren komt, kent ook nog een andere vorm. In eerste instantie zien we dus hoe die drie mannen uit haar omgeving vrouwelijke ik proberen te vernietigen. Aan de andere kant zien we hoe de vrouwelijke ik op wanhopige wijze probeert achter het verhaal van haar vernietiging te komen. Van haar onteigening, zoals Bachman het noemt, enteigening. En hoe zij probeert om ...dat gebied, of dat wat eigen aan haarzelf was en wat door haar omgeving vernietigd is, weer terug te winnen. En hoe die weg, die weg terug, zou je kunnen zeggen, ook met geweld gepaard gaat. Die weg terug zou misschien de weg van de kunst kunnen zijn of liever de weg van het schrijven. Of, nog eerder, waarmee het begint, de weg van het zich überhaupt herinneren. De vrouwelijke ik probeert zich haar vernietiging te herinneren. Probeert het eerst met behulp van de rationele vermogens van haar mannelijke alter ego Malina. Maar komt niet verder dan het juist in kaart brengen van dat vernietigingsproces... komt niet verder dan het moment waarop de vernietiging begonnen is. En blijft daar staan. Kan dat wat daarvoor ligt niet onder woorden brengen. Aan het einde van de roman verdwijnt ze in de wand, in een scheur in de wand. Als deem niet meer iets luid werden kan. ...waaruit nooit meer iets te horen zou zijn. Het is waar moord, luidt de laatste zin van het boek. Maar wie is de moordenaar? Malina? Ivan? Haar vader? De maatschappij? Of zijzelf? Waarschijnlijk zijn ze het alle vijf. De strijd die de vrouwelijke ik in, in de, de linge is aangegaan met de drie vertegenwoordigers van die gewelddadige maatschappelijke orde die haar verhaal vernietigd heeft, haar geschiedenis heeft uitgewist. Haar poging om dat verhaal weer boven te krijgen wordt aan het eind van de roman, zouden we kunnen zeggen, door haar opgegeven. Want ze verdwijnt in die wand. haar verstommen zou in de lijn van Christopher kunnen verwijzen naar de moeilijkheid om de ervaring van het pre pre-oedipale symbiotische bereik dat bij het toetreed tot de symbolische orde verlaten wordt nog te verwoorden in de patriarchale symbolische orde van de taal waar de wet van de fallers heerst de vrouwelijke ik zou dan in de roman de symbiotische component van de taal kunnen verbeelden ...die door de symbolische component, malina, haar alter ego, gekanaliseerd en onderdrukt wordt. De herinnering van de vrouwelijke ik zou dan juist stokken op het moment van de toetreding tot de symbolische orde. Wat dan? Wat we dan ook nu kunnen begrijpen als het moment waarin haar vernietiging heeft plaatsgevonden. Aan de andere kant kunnen we ons afvragen of de vrouwelijke ik wel echt uit de roman verdwijnt... ...verdwijnt de semiotische component wel volledig uit de tekst. Volgens Christivain wordt het productieve proces van het sprekend subject... ...gekenmerkt door een samenvloeien van zowel de semiotische als de symbolische component. Waarbij die laatste, de symbolische component... ...wel de wetmatigheid en de regels van de taal bepaalt... ...en in zekere zin de machthebber is. Maar in de literaire taal uit... Taaluiting ziet zij een grotere aanwezigheid van de symbiotische component, die tegen de wetmatigheden van de symbolische orde ingaat en daarmee de taal van binnenuit vernieuwt. Zou de vrouwelijke ik uit Molina ook niet deze symbiotische component kunnen verbeelden? Het was moord, luidt de laatste zin van het boek. Maar sterft de vrouwelijke ik wel echt? Is haar verstommer wellicht, het, haar ontbrekende verhaal... niet juist het verhaal dat schittert van afwezigheid. En is hij wel echt verdwenen? Wat, want wat is de roman Marina dan die wij dan toch voor handen hebben? De strijd die de vrouwelijke ik in Marina voert... waar wij getuigen van zijn als we de roman lezen... om haar donkere verhaal weer boven water te krijgen vertoont vele overeenkomsten dat het Salam gezegd heeft over de strijd die de taal heeft moeten voeren om na het geweld van de Tweede Wereldoorlog nog te kunnen spreken. Hij zegt, de taal moest door haar eigen gebrek aan antwoord heen gaan, door haar eigen vreselijk verstommen, door de duizenden duisternissen van doodbrengende woorden. Ze gingen doorheen, zonder woorden te vinden voor het er gebeurde. Maar toch worstelde ze zich door dit gebeuren heen. Ze gingen doorheen en mochten weer tevoorschijn komen, verrijkt door dit alles. De vrouwelijke ikat Marina heeft zich ook door het gebeuren van haar onteigening heen geworsteld. Moest door haar eigen vreselijk verstommen heen gaan om de woorden te vinden die haar donkere verhaal, haar donkere gezichten, zoals Bachman het noemt, zouden vertellen. Ze vond ze niet. Ze verdween in de wand en legde haar verhaal in Marinas handen. Neem jij de verhalen van mij over, neem ze alle van mij. Maar in hoeverre kan deze verdwijning dan nog een verrijking betekenen zoals Salam. Dat heeft gezegd. De vrouwelijke ik is op zoek gegaan naar het donkere verhaal, heeft door de barrières heen weder te breken die haar verhaal bedekte, maar eenmaal aangekomen bij het gebied dat voor de onteigening voor de vernietiging ligt en daarmee buiten haar herinnering merkt ze dat het eigene van haar het eigene, dat gebied dat ze daar hoopt te vinden zich niet toe-eigenen laat omdat het eigene van haar zich niet toe-eigenen laat omdat het steeds weer verder blijkt te liggen dan verwacht moet er doorgeschreven worden doorgezocht worden. Het kind waait het schrijven, Bachman. Het gebied waar de vrouwelijke iker naar op zoek is, blijkt een onbewoonbaar gebied te zijn. Een gebied van zwervende. De heimat der heimatlozen. Noemt Bachman het. Waarvan we alleen de grens kunnen benaderen. Het volgende stuk muziek een fragment uit de Pierre Roudinier van Arnold Zürnberg, O oh, Alte Duft als Merchenszeit, dat op meerdere plaatsen in de romanen Lina is overgenomen, met de muzieknoten erbij. Muziek is voor Bachman een belangrijke inspiratiebron geweest. Al vanaf haar vroege jeugd componeerde ze zelf muziek, opera's op de 8e, 9e jaar, en ze is, zoals ze zelf zegt, tot schrijven gekomen doordat ze de librettisch bij die muziek moest schrijven. Meerdere, meerdere regels uit de Pirolinère komen terug in de mandorina. Letterlijk overgenomen zijn de laatste regels van het laatste couplet, O oh, alter duft. O oh, alter duft, als maar berausjes zwieren Al mijn onmut geef ik prijs, als mijn zon onruimte beschaue ich frei die liebe Welt und träume hinaus in selke Weiten. Oh, alter Duft aus Märchenzeit. Oh. die Bachman tijdens het laatste 15 jaar van zijn leven schreef, Beumen ligt aan meer, Bohemen ligt aan de zee, verwoordt ze ditzelfde gebied waar de vrouwelijke ik naar op zoek is gegaan. Beumen ligt aan meer is een zin uit een gedicht van Shakespeare dat door tijdgenoot van John Johnson was aangegrepen om Shakespeare eens goed te kunnen bekritiseren omdat hij niet eens zou weten dat Boheme helemaal niet aan de zee ligt. En Bachman zegt, maar hij heeft gelijk Shakespeare. Boheme ligt aan de zee. Hierin komt het utopische element naar voren, wat in het gedicht Burman likt meer verwoord wordt dat niet bestaat, dat je niet kunt bewonen, dat je niet kunt toe-eigenen waar je dan naar op zoek moet gaan. Net als de vrouwelijke ik die op de grens is gekomen en vanaf die grens vanuit de wand alleen nog bohemen kan zien liggen haar land. Het land van mijn keuze. In het gedicht staat, Ik grenz nog an ein Wort und an ein anderes Land. Ik grenz, wie wenig auch, an alles in meer. Een Böhme, een vagant, der nichts hat, der nichts hält, begabt nur noch van meer Land, mijn zu sehen. misschien wordt het een zwerster, die telkens als speuren, men te bespeuren weer vertrekt een slecht sporen van afwezigheid achterlaat. Ze is af te lezen omdat daar niets is waar ze zou moeten zijn, staat er in een ander deel van de totesartencyclus. Want als het andere, als het telkens andere, ontsnapt zijn elke identiteit. Ze is op weg naar de grens van de wereld. ...en ziet vanuit de wand bohemen liggen. Dat wij ook als het land van de kunst zouden kunnen begrijpen. De literatuur plaatst volgens Bachman tegenover de alledaagse taal... ...een utopie van de taal, ze voortdurend op weg is. Het is maar op weg, zonder er ooit aan te komen. Want deze utopie is letterlijk een buiten alle plaatsen gelegen land. Een land. Ook in de Roman Molina heeft Bachman tegenover... De gruwelijke geweldgeschiedenis van de vrouwelijke ik. een utopisch verhaal geplaatst dat cursief in de tekst werd weergegeven. In dit Armtaak weer te komen. wordt als niet alleen een wereld zonder geweld en slavernij geschilderd. maar ook een wereld waarin de liefde weer mogelijk zal zijn. Er zal een dag komen waarop de mensen roodgouden ogen en siderische stemmen hebben waarop hun handen weer begaafd voor de liefde zullen zijn... ...en de poëzie van hun geslacht opnieuw geschapen zal zijn. Deze fragmenten, die ook deel moesten uitmaken van het gelukkige boek voor Ivan, ...worden echter aan het eind van de roman herroepen door de zinnen. Er zal geen dag komen. De mensen zullen nooit, de poëzie zal nooit... ...de pest zal komen. Het zal het einde zijn. De dag zal niet komen, zal nooit komen. Want het utopische element... Zoals we het in Bachmanns werk na, uh, kunnen lezen, kan niet als een, een blauwdruk van een ideale maatschappij opgevat worden, maar slechts als een wanhopig op zoek gaan naar een gebied dat zodra wij het benaderen, weer verder blijkt te liggen dan verwacht. Als een woord komt, moet er de hoek met de muschel, die er zon over gezammeld had in het meer werpen, en varen met weendem haar, er muss den Tisch, den er seiner Liebe deckte, ins Meer stürzen. Er muss den Rest des Weins, der im Glas blieb, ins Meer schütten. Er muss den Fischen sein Brot geben und einen Tropfen Blut ins Meer mischen. Er muss sein Messer gut in die Wellen treiben und seine Schuhe versenken: Herz, Anker und Kreuz. Und fahren mit wühlendem Haar. Dann wird er wiederkommen. Dann Frag nicht. Es ist Feuer unter der Erde und das Feuer ist rein. Es ist Feuer unter der Erde und flüssiger Stein. Es ist ein Strom unter der Erde, der strömt in uns ein. Es ist ein Strom unter der Erde, der senkt das Gebein. Es kommt ein großes Feuer, es kommt ein Strom über die Erde. Wir werden Zeugen sein.